Hallo. Mari, Marie, Marie ik, ik sta net in je fotoetalage te kijken. Die bruidsjapon. Ja. Ik keek mijn ogen uit. Wat een japon zeg. Er zweven allemaal vlinders omheen. Ja, je ziet eigenlijk helemaal niet dat het een moedje is, Tantaal. Een moedje? Ja, ze is al in de zesde maand. Ga weg. <laughs> Moeder Bosato oh. heeft het hele rugpand nog uit moeten leggen. Ach. Ze heeft meteen geleerd wat pers is, dat kind. Tja. nou, één keer in mijn leven is zo'n japon, oh.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 Filijner aanpakken. Gemeener, stiekemer. Ik, ik ga je helpen. Hoe dan? Ik, ik kan niet hardop hierover praten. De muren hebben oren. Alsjeblieft. Hm, dank u wel, meneer. Schoon, hè? Dit toiletten.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 Meis, je snurkt. Daar merk ik niks van. Om, omdat je slaapt, dat hoor je niet. Nou doe je het weer. Wat dan? Snurken. Hoe moet ik nou aan mijn nachtrust komen als jij er de hele tijd doorheen legt te zagen? Dat, daar ben ik niet verantwoordelijk voor, hoor. Nee. Als je slaapt, dan ben je beu de westen. Dan ben je wettelijk niet aansprakelijk, zou ik maar zeggen. Dan ga ik jou ook wakker houden. Als je dat me weet. Dat is heel goed, maar ik draai me even om en ga weer slapen. Help! Oh, rampen, Mag ik dat? Oh, wakker worden allemaal? Wat krijgen we nou? Oh. Wat er nog gebeurt, ik slaap. Joost, meisje opstaan om een aquarium lek. Meis? Meis? Ik ben dood. Oh. Nou, en of ben je dat dood? dat helemaal scheef?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 Voor de plak. Naar aanleiding van ons telefoongesprek kan ik u mededelen dat model Vlinder ook te vervaardigen is in maart 54. He, heb jij maart 54? Ali? Nee, nee, ik ben 54. Ja, ben jij 54? Ik ja, nee, trouw op. 54. Je 54ste. Nee, het is alleen maar voor de research. Ja, gewoon voor het project. Sinds wanneer doet het wel dat je vrouwen research? Dat is toch van de pot gerukt? Oh.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 Maar het staar in een bruidskatalogus hoort daar niet bij. ik hoor het al. Ik stuit op te veel onbegrip in Café de Kale Lekkerkip. Nou, oh no. wat, wat heb oh, je nou? Dat heet bruidstranen, Aki. Bruidstranen? Nou, geef mij dan maar even een pilzie. Het deelt de lakens uit in deze fase van de wedstrijd. Meis? Het staat eigenlijk vrij makkelijk. Ze nemen te kijken, Toes. Noem je dat kijken? Je zit zo wat met je hoofd in het toestel. Hoor. Ja, dit is een zolder, weet je wel. Het toestel kan er alleen maar schuin in. Tja, jij bouwt breed beeld. Oh, nou heb ik het gedaan. Dus nou slaap ik op de bank. Dus nou kijk ik naar een televisie van anderhalve meter breed in een kamertje van 1 bij 120 Zeg, uh, zie je dan wel wat? Zie puntjes. En die bewegen. Samen met het commentaar van Jack van Gelder wordt het wel wat. Auw, oeh, oeh, oeh, oh, oh, oh, oh, ik voel me miserabel. Dan. <telling> Mijn rug. Vanwege de Chesterfield waar ik al de hele week op slaap. Als je ook wat minder zou snurken, hè? Weet je, Toos? Ik zet er gewoon een oplapbed bij. Dat past die best. Nee, nog beter. Ik klap die breedbeeld om, leg er een matras op. Is het bed en tv één. Ja. <laughs> Wetten dat ik van die straling in mijn rug ook nog van mijn hernia afkom. Ja. Ik kwam alleen maar even kijken hoe het met je ging. Kan niet beter. En dan staan we nog achter ook. Dan kan ik er nog net bij hebben. Uh, je, je moet meten over de heupen Oh, oh oké. Okay. Ja. Uh, dat is dan uh, 1,22 hmm. meter? Nee, hmm. 22. Okay. 1 meter 22. Zeg, en uh, ga je het nou weer goed maken met hem. Hij had het toch nooit mogen doen van het aquarium. Ja. Hey, moet ik nou onder of boven je jongens meten, Tanzali? <laughs> nou, ik, ik geloof over de tapots. Oh. Ja. Waar is het eigenlijk voor? Oh, een patroontje uit de knip. Niks bijzonders. Zo'n zomerdingetje, weet ja. je wel. En dan, dan nu, nu de taaien graag. Wacht even, borst het is 1 meter 28. Ja. Ja, ja, ik heb meer titan kont. Altijd gehad. Zeg, zeg Toos. Pa is echt niet helemaal goed hoor. Hij zit maar voor dat aquarium te blubben. Te wat? Te blubben. Hij zit daar van blub, blub, blub, blub. Hij heeft gewoon een hobby. Nou, kun je er niks aan overhouden aan zo'n aquarium? Nou, lijkt me wel.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 Heb jij gesprekken met wat er in het aquarium rondzwind? Nou, Ik kan het nou niet echt gesprekken noemen. Oh nee. nee. Nou, Toos. Ik word er echt gelukkig van uit. Ja. Iemand die blub tegen je zegt. Oh, hoe, ja. vaak, hoe vaak kom je daar dan nog tegen vanaf? Ja, en wat dag? zeg jij dan terug? Ja, wat denk je? Blub? Ja, wat anders. Iets anders verstaan ze nog niet. Pa, ik wil niet veel zeggen, maar dit is ernstig. Toos, het is een hobby.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 Je hebt je visje door de wc gespoeld. Doorgespoeld? Toos, ga je schamen. Zijn hmm. levende wezens. Die hebben ook een ziel, en hart. In de hemel komen we elkaar allemaal weer tegen. Jij was toch atheïst, Aki? God bestaat niet, jongen. Maar er is wel leven na de dood. Dus er wordt daarboven helemaal geen leiding meer gegeven? aan oh, niks niet? Want het het lijkt heel erg op aarde. En daar, Toos... Kom ik mijn vissen weer tegen. Oh, Nadat ze mooie, een goede tijd hebben gehad in Artes. Ze waren verdomd blij met mijn vissen. Je, je hebt ze naar Artes <laughs> gebracht. Ja. Toen zegt dat ik ziek ben. Maar ik ben nog even bij ze gebleven. Op bezoekuur. En ik heb nog even met ze gepraat. Ik zeg, jongens. Jongens. Jullie moeten het zien als een goed weeshuis. Maar eens. Dan zal de eeuwige oceaan zich voor jullie uitspreiden. En jullie verwelkomen. Met wijde armen.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 Ik vraag me toch af, is hij altijd zo geweest of valt er mijn naam op? Nee, over, Tante Aal, er staat een vet met zo'n doos voor je deur, dus kom snel, anders neemt u me mee. Oom, mijn japon, mijn japon. De japon? Kijk meis, dat is nou een dankgroep. Een... Kangeroe. Nee, een dankgroep. Op het bordje staat stokstaartje. Jongen, neem nou van mij aan. Dat is een dankeroe. Uh, en dit hier moet een klipspringen zijn? Nee, dat is ook een dankgroep. Ik wil niet veel zeggen, maar dat stokstaartje lijkt helemaal niet op die klipspringen. Toch zijn het allebei dankgroes, jongen. Hoe weet jij dat nou? Dat stond op het bord. Hier een stukje verder. All animals are dankeroes. <laughs> oh, oh Aki. oh ik vind het mooi. Ja, ja hè? Kijk. Al die dieren, jongen. Al die scherzelen. <laughs> zeg, meis. Ja, Akkie. Kunnen wij nog even een kijken daar? In het aquarium? <laughs> Natuurlijk, Akkie. Misschien kennen ze me nog. Je weet maar nooit. Hallo, tante.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 Hey, maar moeten we zo over straat? Ja, kan ons het scheen. Kom. Oh, ja, ik heb gelijk, we kan ons het spelen. We gaan. Hé, hey, hoor je dat? Ja. Oh, je zou er bijna van gaan zingen.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 Wat ik wil Kijk ik kan niet van je houden Want het gaat toch altijd stuk ik ben van nature niet zo'n trouwen. Het is zo breekbaar het geluk Dus na de bruiloft met een scheiden Geen geschommel in de schuit Dat is het beste voor ons beiden. En daarna is het sprookje uit Alle afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via Citroentje met suiker.caro.nl of de podcast Pa. En we je er niet mee, Toos.